De klappen vielen vooral in de bouw, de autohandel, detailhandel en de industrie. De uitkeringsorganisatie UWV zegt dat dit jaar veel kleine en middelgrote bedrijven failliet zijn gegaan. Rover wil dat de spoorwegen klanten compenseert voor de sneeuwellende. spoorwegen gaf vorige week een paar dagen een negatief reisadvies... en vinden dat ze daarom geen vergoeding hoeven te, te betalen. Rover vindt dat reizigers toch een teruggave voor manier in moeten vullen. Rover stap ook naar een geschillencommissie met een klacht over het negatieve reisadvies. De sneeuwval en IJssel hebben gisteravond en vannacht niet geleid tot grote verkeersproblemen. In het noorden en delen van het midden van het land is veel sneeuw gevallen, maar de overlast valt mee. Veel snelwegen is gestrooid en waar niet is gestrooid, passen automobilisten hun snelheid aan. Meldingen van grote glijpartijen of botsingen zijn er niet. President Obama vindt dat zijn veiligheidsdiensten rond kerstmis hebben gefaald. Door een gebrekkige controle kon een Nigeriaanse terrorist ongehinderd aan boord komen van een toestel van Noordwest Delta. Terwijl bekend was dat hij er radicale denkbeelden op nahoudt, zei Obama over de mislukte aanslag bij Detroit. Hij noemde de gang van zaken onaanvaardbaar. Een Braziliaanse peuter die 32 naalden in zijn lichaam had, is na drie operaties buiten levensgevaar. De stiefvader van het jongetje had de naalden in het kind gestoken... om door middel van zwarte magie wraak te nemen op zijn ex-vrouw. Braziliaanse artsen hebben de naalden bij alle vitale organen weggehaald. De laatste tien kunnen voorlopig blijven zitten... omdat ze minder gevaar opleveren. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. Het weer in de noordelijke helft van het land kans op lichte sneeuw en ijsel. In het zuiden af en toe regen of motregen. Middagtemperatuur in het noorden rond het vriespunt. Verder naar het zuiden wordt het een graad of vier. Morgen bewolkt een kans op wat sneeuw. Verder een koude, stevige Noordoostenwind. Dit was het.